Twee uur. Het NOS-journaal. Lieselat Thomassen. Alexander Rinoy kan vertrekt per 1 september als voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Hij wordt hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Rinoy kan wordt per 1 april nog wel herbenoemd als CER voorzitter Dat is nodig omdat zijn huidige termijn op die datum afloopt... Minister Kamp is blij dat hij nog een aantal maanden beschikbaar is... zodat er tijd is om een opvolger te vinden. Ik had het heel mooi gevonden als hij uh, was gebleven. Uh, hij zit mij op geen enkele manier in de weg, in tegendeel. Maar ik heb er wel begrip voor dat uh, als je zo lang al ook, ook op deze plek hebt gefunctioneerd... en je wilt nog uh, iets nieuws aanpakken in je leven... dat je daar op een gegeven moment toe uh, besluit. Maar mijn dank uh, aan, aan de heer Alexander Rinoij-Kan is groot. Rinoij-Kan is wetenschapper en bestuurder. Eind vorig jaar werd bekend dat hij had gesolliciteerd... op de functie van vicepresident president van de Raad van State. Minister van Binnenlandse Zaken Donner kreeg die baan. In Lommel in België wordt woensdag een herdenkingsplechtigheid georganiseerd... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De herdenking wordt bijgewoond door de Belgische koninklijke familie. Burgemeester van Veldhoven zei dat koningin Beatrix ook aanwezig zal zijn, maar dat wordt door de Rijksvoorlichtingsdienst tegengesproken. Koningin Beatrix is volgende week op staatsbezoek in Luxemburg. Volgens de RVD wordt op dit moment overleg gevoerd over wie Nederland bij de herdenking in Lommel zal vertegenwoordigen. Turkije roept alle Turken in Syrië op om het land te verlaten. De situatie is te gevaarlijk geworden, zegt het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade in de Syrische hoofdstad Damaskus wordt gedeeltelijk gesloten... en Turkije overweegt de ambassadeur uit het buurland terug te halen. Sinds het begin van de gevechten tussen het Syrische leger en tegenstanders van het bewind... heeft Turkije bijna 15.000 vluchtelingen opgevangen. Die verblijven in kampen aan de grens. Turkije zegt dat de vluchtelingenstromen groter worden de laatste dagen. De Turkse premier Erdogan denkt dat een bufferzone op Syrisch grondgebied een oplossing is. Daar zouden de vluchtelingen veilig opgevangen kunnen worden. Erdogan zegt wel dat daar internationale steun voor nodig is. AZ speelt in de kwartfinale van de Europa League tegen Valencia. De Alkmaarders beginnen op 29 maart met een thuiswedstrijd. De return is op 5 april. AZ-directeur Toon Gerbrands over de loting. Wij zijn gisteren al blij met iedere tegenstander. Er was er maar eentje bij die we het liever niet hadden gehad. Dat was het Metalist Kharkiv. Want daar hadden we in de pool al twee tegenspeeld. Alle anderen waren allemaal goed. En ja, dit is een hele zware loting. Want je speelt tegen de nummer drie van Spanje na Barcelona en Real Madrid. Dus ja, sterke tegenstander. Maar. Wel heel leuk. Het is de tweede keer in korte tijd dat Valencia het moet opnemen tegen een Nederlandse ploeg. Gisteren schakelde de Spanjaarden PSV uit. Er is ook gelood voor de kwartfinales van de Champions League. AC Milan moet het opnemen tegen Barcelona. Cypriotische Apel Nicosia speelt tegen Real Madrid. Benfica moet het opnemen tegen Chelsea. En Bayern München is gekoppeld aan Olympique Marseille. Het weer vooral in het zuidoosten zonnig in de kustgebieden bewolkt. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar 10 graden onder hardnekkige bewolking tot 19 in het zuiden van Limburg. Morgen in het oosten nog wat zon bij ongeveer 16 graden. In het westen bewolkt en smiddags enkele buien en het wordt daar maximaal 12 graden. Ah, en we hebben even De werkzaamheden op de A4 naar Amsterdam zorgen voor veel vertraging... tussen Leidsendam en Zoetewoudendorp, 6 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Ten zuiden van Breda staat het vast tussen de knooppunten Galder... en Sint-Annebos over 7 kilometer.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 Wij hebben de juiste online professionals. Someone voor Serious Online Business. Wist jij dat spaar op maatvrij van Regiobank alweer de hoogste score heeft gekregen in de geldrits van de Consumentenbond? Nee, dat wist ik niet. Ga er eens langs. Of kijk op Regiobank.nl. Voor interim online professionals kijk je op Someone.nl. Van Cote en de Bie illustreren elk jaar het thema van de Boekenweek... met een greep uit hun oeuvre. Voor het thema van dit jaar, vriendschap en andere ongemakken... was de keuze zo gemaakt. De film Koot en Bie, bijna uit elkaar. Vanavond om kwart over elf bij de VPRO op Nederland 2. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. bruinzeelparketnl monta. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Een hele goede middag en welkom hier vanuit de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Ik bent van harte welkom om hier de uitzending bij te wonen. Zo direct Gerdie Verbeet, voorzitter van de Tweede Kamer... over haar persoonlijke missie om onze parlementaire democratie te redden. Michiel Lezenberg, die maakt zich zorgen over de teloorgang van talen... vak aan de Nederlandse universiteiten. Rapper Def P over het Dolph Janssen en de film A Dangerous Method. En we hebben het over het grootste, oudste vliegdekschip ter wereld... de USS Enterprise. Daar komt een eind aan. Daar gaan we het met Alexander Bom over hebben. Frits Barend over sport... De kolom van Justus Van Oel, heel veel satire en ongelooflijk swingende live muziek van Staten. U krijgt ze nog viermaal te horen. U kunt ook reageren op deze uitzending graag. Twitter ons, hashtag AfroVML. En u kunt ons ook bekijken via de website. Avro.nl slash vrijdagmiddag live. Er verdwijnen... 30 studies, talenstudies, blijkt uit een rondgang... langs universiteiten door NSH Handelsblad. Studie Portugees, studie Roemeens zit er vanaf volgend jaar niet meer in. Gaan we die studies missen of kunnen we eigenlijk ook wel zonder? Daar ga ik over praten met Michiel Lezenberg. Hij is universitair hoofddocent, wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Goedendag. Ook aan tafel Def P, rapper, ook wel... Pascal Griffion genoemd. Ja, uh, die is onze gastrecensent Die bekeek een voorstelling van Dolph Janssen en een film, The Dangerous Method. Uh, ben jij een alfa of een beta, denk je, Pascal? Geen van beide. Geen van beide? <laughs> een niets. Ik doe gewoon lekker mijn ding. Jij doet je ding? Ja, nooit ja, gestudeerd. Heel veel creatieve dingen, uh, vormgeving. Ja. ja, ik doe heel veel uiteenlopende dingen. Ik, vanaf kind af aan ben ik eigenlijk altijd aan het schrijven, tekenen, kleuren, kleien, plakken geweest. Dat is nooit opgehouden. is toch alfa, Michiel, of niet? Uh, nou, het is het, het creatieve werk waar Alfa zich vooral ook op richtte. Ja, die, die talenstudies, dertig uh, uh, maar liefst, horen we. Uh, gaan we die missen? Uh, ik denk dat we ze nu al missen, want het is een proces wat lange gaande is. Um, <tie> er is al sinds jarenlang... Een kaalslag onder de talenopleidingen gaande. Om wat vertalen gaat het? Uh, de zogenaamde kleine talen. Wat een tamelijk absurde omschrijving is. Want tot voor kort gold ook Chinees als een kleine taal. Oh. die door meer dan ja. anderhalf miljard mensen gesproken ja. wordt. Het zijn kleine opleidingen hier in Nederland. Maar verdwijnt die ook dan Chinees? Dat is de enige die niet verdwijnt. Oh. Want iedereen ziet dat daar een hele hoop te verdienen valt. Maar een andere zogenaamde kleine taal als Portugees. verdwijnt als zelfstandige studie. Persisch is al verdwenen als zelfstandige studie, althans met een hoogleersplaats terwijl geen van beide echt kleine talen zijn. En waarom is dat erg? Nou ja, talen zijn op het begin al praktisch nodig... voor nou ja, bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Als je iets van de taal en cultuur van een land als China of Portugal weet... dan vergemakkelijk dat handelscontacten. Dus dat hele simpele praktische nut is al... Ja, je richt je al meteen op de economische kant. Want, want onze regering zegt... ja, dit soort vakken hebben eigenlijk geen maatschappelijk of economisch nut. Nou, ik denk dat de grootte van het bedrijfsleven daar onmiddellijk al mee oneens zou zijn... En het grote probleem met die talenopleiding is precies die manier van denken. De vraag, het moet onmiddellijk economisch nut hebben. Ja, hè, ja. de wiskunde, de, de beta-vakken, daarvan zien ze onmiddellijk uh, uh, ja, economisch nut. Het bedrijfsleven staat te springen ja. om studenten met, uh, met die richting. Dat is ook zo met de, met de alfa-studenten, zeg je? Nou ja, ze, ze zou verbaasd staan te zien dat uh, mensen met een talenopleiding... die kunnen goed verhalen presenteren, verhalen analyseren, goed met taal omgaan. Wat ook allemaal vaardigheden zijn die ook in diverse bedrijfstakken goed kunt gebruiken. Het, het overtuigen van uh, een klant bijvoorbeeld. Het zou wel fijn zijn als die nerds zich ook een beetje goed kunnen uitdrukken of kunnen communiceren. Absoluut. En traditioneel zijn natuurlijk Alfa's, ja, no offense mens, maar die zijn wat beter getraind in het zich verbaal uitdrukken. Je zegt het netjes wat, wat communicatiever. Maar waar blijkt dan bijvoorbeeld uh, uh, ja, dat nut van Alfa-vakken ook, juist als het om de technische kant van het bedrijfsleven gaat? De technische kant van het bedrijfsleven. Nou ja, om een heel basaal voorbeeld te nemen... het feit dat wij hier nu met z'n tweeën of met een paar anderen erbij... in algemeen beschaafd Nederlands spreken... dat hebben we grotendeels aan alfa-wetenschappers te danken. Dus de, de standaardisering van de nationale taal... is grotendeels het werk van taalkundigen, van alfa-wetenschappers... die werken aan de vorming van de nationale taal en cultuur. Ja, maar internet, hè, dat is natuurlijk iedereen richt zich tegenwoordig op internet. Uh, wat voor rol spelen die, die alfa-wetenschappen daar? Uh, die hebben dat als het ware mogelijk gemaakt. Want? Nou, een van de grote ontdekkingen in de, de taalkunde van de afgelopen eeuw is het ontwikkelen van formele grammatica's. Uh, dat is met gedeeltelijk wiskundige middelen ontwikkelde theorie in de taalwetenschap. Um, die formele grammatica's blijken een model te zijn geweest, of de basis te zijn geweest, voor de ontwikkeling van computertalen. En met diverse computertalen wordt nu ook het internet gaande gehouden. Zonder die taalwetenschappen hadden we via het internet nooit zo met elkaar kunnen communiceren? Nee. Ik bedoel, de informatica als wetenschap en het internet als specifiek gebruiksdomein... die zijn in heel belangrijke mate te danken aan onderzoek... wat al wetenschappers hebben gedaan. Maar waarvan destijds niemand kon overzien dat deze toepassing eruit zou rollen. Ja, ik begrijp dat de universiteit in Utrecht die kreeg uh, verontwaardigde brieven uh, uit het buitenland zelfs... Dat, omdat daar Portugees geschrapt wordt. Onderschatten wij hier in Nederland uh, ja, onze kwaliteit uh, absoluut. op dit gebied? Ja, absoluut. Uh, de geestwetenschappers zijn sinds jaren... Financieel gezien altijd het soort uh, stiefkind van de universiteiten... omdat de, de beta-faculteiten van de natuurwetenschappen... en de faculteiten sociale wetenschappen die krijgen relatief meer gelden binnen voor onderzoek... wat ook onmiddellijk direct toepasbaar heet te zijn. Dus de universiteit hebben het een beetje aan zichzelf te wijten? Um, het is... Ja, ik wil graag lelijke dingen over de staatssecretaris zeggen. <lacht> Liever dan over de universiteit. Nee, maar ja. hij is natuurlijk niet mee begonnen. Het, het is nu in een stroomversnelling geraakt. Ja. Maar het is een proces wat al veel langer speelt. Ja, want er is ook minder belangstelling, toch? Voor die, de, de, de, uh, de vakken waar wij het nu over hebben. Nee, de belangstelling is niet kleiner geworden, maar hij verschuift. Uh, de ja, belangstelling maar, voor de, de ja. talenopleidingen die blijft stabiel... maar de studentenaantallen groeien... Mm -hmm. En met name de nieuwe vakgebieden, zoals film- en televisiewetenschappen... die zijn heel sterk gegroeid. Ja, die andere groeien veel harder. Ja. En dat komt door? Uh, nou, het feit dat media, waar we hier een, een bijdrage aan leveren... Is onze schuld, sch ja. Nou, het, het, het interessante is dat de media is natuurlijk van ongelooflijk belang... dus radio, televisie, internet, Twitter tegenwoordig natuurlijk ook... Mm -hmm. uh, geesteswetenschappers, alfawetenschappers doen daar onderzoek naar... en doen onderzoek naar hoe die media functioneren en hoe bijvoorbeeld via film of televisie... beelden kunnen worden gemanipuleerd. Die zijn bij uitstek geschikt om een soort kritische houding... ten opzichte van de media te werken. Ja, maar wordt dat dan dan voldoende uh, gecommuniceerd... om er even in die termen te blijven door de universiteiten? Want die belangstelling voor die andere vakken is veel groter. Uh, nou nee, als gezegd, film en televisiewetenschappen zitten enorm in de lift. Ja. Maar een probleem wat ermee verbonden is... dat de universiteiten steeds meer gedwongen zijn geraakt... om zich te richten op puur onderzoek. Dus het publiceren van wetenschappelijk onderzoek... voor een klein publiek van vakgenoten... Dus het schrijven voor kranten of het spreken voor de radio... wordt niet of nauwelijks aangemoedigd... Hm. omdat het gewoon niet meetelt voor je publicatielijst. Ja, de staatssecretaris, je had het al even over een halbe Zijlstra... die zegt, uh, ja, universiteiten moeten zich gewoon meer profileren... ten opzichte van elkaar. En niet iedere instelling moet alle vakken willen geven. Juist om de kwaliteit te verhogen. Ja, nou, daar zit op zich wat in. Maar waar we hierover spreken, dat is geen profilering... maar een recht kaalslag. Um, de kaalslag. Wa want het verdwijnt helemaal, ja, in sommige de, de de gevallen. Ja, om Portugees of Roemeens als hoofdvak op bachelor- en master's niveau te studeren. Die verdwijnt gewoon, dus de keuzemogelijkheid verdwijnt helemaal. Kun je in Portugal eigenlijk Nederlands studeren, op universitair niveau? Uh, ik zou het niet durven zeggen, maar het zou okay. me verbazen als het niet het geval was. Je denkt ik, van wel? Er knikt je? al iemand, ja. Iemand knikt hier ja. ja? Okay. Nou, eh, iemand die dat weet. Want, Pascal? Nou ja, ik, wou, ik was benieuwd hoe het andersom uh, lag. Ja, maar lijkt het je nuttig dat wij hier Portugees of Rome in Nederland? Ik heb geen idee, voor mij persoonlijk niet, maar voor iemand anders is het misschien hartstikke <laughs> ja. belangrijk. Ik, kan, ik heb daar geen kijk op. Nee. Ja, maar ik denk dat voor hele simpele praktische doeleinden van contacten binnen de Europese Unie voor handelscontacten enzovoort is het kennen van talen op enig niveau van belang. Ja. maar goed, je zou dan bij wijze van spreken natuurlijk ook elders dat kunnen gaan studeren als je even van de weinige mensen bent die zo'n vak wil uh, Nou, het, het zijn dus heel weinig mensen, maar het, het probleem is inderdaad dat de talenopleidingen aan de universiteiten gewoon steeds meer moeten doen met steeds minder geld. Dus ze worden na het gedwongen om niet op programma's te kiezen. Uh, de redenering van uh, de staatssecretaris was... studenten kunnen nog niet kiezen. Dus die moeten bredere opleidingen krijgen. Maar dat is meer een soort weerspiegeling van het proces... wat zich al voltrekt. Kleine opleidingen zijn relatief duur. Hij wil dat ze heel breed beginnen... en langzamerhand zich steeds ja, meer specialiseren. Maar daardoor verdwijnt steeds meer de mogelijkheid... om zelfs maar te kiezen om een specifieke talenopleiding te volgen. Dus ik denk dat daar echt een, een wezenlijk... Armere universiteit het voortvloed. En Nederland heeft traditioneel een enorme reputatie, waar talenopleiding betreft. Dan moet je dus naar het buitenland, als je Portugees wil, naar, de, naar de Portugal of andere landen? Ja, maar als, als academische studie kun je het niet meer in Nederland afronden. Hm. En dat is echt een verlies, denk ik. Altijd ik nog op... tegen te houden? Um, je zou het hopen, maar het, het probleem is dat de talenopleiding al heel erg lang in de knel zit. En universiteiten hebben nu zelf al keuzes gemaakt om opleiding te concentreren op, laten we zeggen, algemene culturele of mediaopleidingen, waar talen hooguit... Een heel Sommige klein universiteiten worden. zijn zelf ook wel uh, het eens met die omslag, hè, die verandering. Dat is een ja, beetje het probleem. Zegt, want het, het... Talenopleidingen passen niet goed in de huidige financieringsstructuur... Ja. omdat ze relatief kleinschalig en relatief duur zijn. Dus het ziet, zo, ziet er eigenlijk somber uit? Het ziet er al jarenlang somber uit. Je hebt hier al, althans even weer aan de alarmbel getrokken. Dank daarvoor. Universiteit hoofddocent Wijsbegrip, Michiel Lezenberg... Uh, Pascal Givjoen, tf gaan we het zo direct uh, hebben over Dolph Jansen... en over de film, The Dangerous Method... nadat we eerst geluisterd hebben naar de muziek van Steten. <middels> On the phone and ask me out that night. She had a friend in need, looking for an alibi. I asked her, "What the hell are you really?" Met een single Mr. Alibi. Yeah. De gastrecent van deze week is rapper Def Peele. Yeah. En ook nog aan tafel Michiel Lezenberg, uh, liefhebber van theater, uh, boeken, film. Uh, alles voor, alles. Tijd voor om die voor wat dat betreft. Ja, zoals iedereen, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Nou. Iedereen in deze zaal zat zou, zou moeten zijn, vind je, in ieder geval. Ja, ja, ja. van hedendaagse vormen zoals uh, rap en zo. Pascal, jij zag volgens, uh, ik zeg het, de film A Dangerous Matter... ging naar Dolph Janssen. maar waar ben je eigenlijk zelf op dit ogenblik mee bezig? Ik ben zelf uh, veel meer met jazzband uh, bezig, Blender. We hebben, geloof ik, een stukje uh, van je band, even horen. Wat speel jij hier. Ik rap hier. En een Je neemt de zakken, jongens, ja. In je hand en je knijpt ze naar de klote. Lekker fijn Jazz, yes, yes, maar dan wel gecombineerd met rap. Yes. rap dus. yes, met rap Blender dan heet dan dat. Weer hele, een hele andere uh, richting. Uh, want, want je bent veelzijdig. Je, je, je ontwerpt, je maakt muziek, uh, et cetera. Ja. Uh, gelukkig tussendoor tijd voor ons dus om naar een film te gaan en dat boek te lezen. Ja, met, ik vond het leuk om te doen. Ja, zullen we met de film beginnen? Dangerous ja, Method. Ja. Waar gaat hij over? Het gaat over een psycholoog, Jung. Die uh, heeft een patiënt, Kira Knightley. En die is um, ja, geslagen door haar vader en alles. En uh, daar doet ze heel overdreven over. Het, uh, <laughs> ze komt dan bij hem en ze is echt helemaal knetterlijp. En dat, dat is ook eigenlijk het enige minpuntje van de film. Want ik vind, er wordt heel goed in geacteerd. Maar yeah. Kira Knightley die legt het er zo dik bovenop allemaal... dat je denkt, mensen doen nou over normaal. Overacting? Zo. Ja, een beetje wel. Heel theatraal. Het is ook op een theaterstuk gebaseerd, had ik uh, later gelezen. Yeah. Dus misschien dat ze dat een beetje gekopieerd hebben. Ja, nou ja, in ieder geval, zei, yeah. hij, hij gaat haar behandelen volgens een uh, methode van Freud. En dat werkt eigenlijk hartstikke goed. En, um, veel maar, praten. Ja, heel veel praten. Maar op sommige punten is hij het niet eens met Freud. En dan gaat hij op een gegeven moment daar uh, briefverwisselingen over met hem hebben. En op een gegeven moment ontmoeten ze elkaar ook. En gaan ze discussiëren. En ja, het wordt een hoop... Um, Heen en weer gepraat, uh, in vakjouw gewoon vaak notabene. In het Engels, zonder ondertiteling. En dan maar jij jouw nog... aandacht afdreven of niet? Nou, ik zat ook nog met de jengel onder baby op schoot gisteravond. Oh, die had je meegenomen? Dus... Nee, nee, nee, oh, dat oh, was mijn kind eigen thuis. kindje. <laughs> ja. Dus het was een beetje moeilijk te volgen. Maar um, ja, ik, ik, wat ik er wel allemaal uit oppikte... is dat er hele goede dialogen in zaten. En ik denk zeker als je van psychologie en theater houdt... dat het uh, wel een goede avond is. Je zou valt. nog een keer zonder baby op schoot moeten bekijken. eigenlijk. Ja, en dan met ondertiteling, dat scheelt ook wel weer, denk ah. ik. Want fuck vakje aan gewoon in het Engels psychologie, weet je wel. makkelijk, ja. schijnt die, voor wat dat overacte betreft... want het gaat dan over uh, vrouwen die lijden aan hysterie... schijnt in die tijd echt een, een groot probleem geweest te zijn. Vrouwen die niet uh, aan hun seksuele bevrediging toekwamen... en die werden dan behandeld door Freud en Jung. Ja, ja, vooral door Jong, die wist er wel wat leuks op. Ja, wel, zoals? Ja, die neukte aan gewoon. Oh, dat ging verder dan een professioneel contact, eigenlijk. Ja, ja dat ging, geef het ook wel uh, met geruchten gepaard en zo. toen wou hij dat gauw uh, afketsen natuurlijk. Ja. En dat pikte zij niet. Maar oh. al met al... En dat is ongeveer het hele verhaal van de film. Hij <laughs> geeft met, met komen dus uh, Freud en Jong in, uh, ja, in een soort conclave over iets. Of, ja, ze, ze, ze, ze, ze raken in een discussie. En wat is me uh, niet helemaal duidelijk geworden. Nee, nee, maar. Nou ja, het is in niet... ieder geval heb, heb uh, Freud er op een gegeven moment genoeg van. en verbreekt hij het contact. En dat was het zo met Met Oké, okay. ja, ja, ja. Het waren niet de ideale omstandigheden om de film te bekijken. Ik nee, maar nee, maar om het even positief te houden. Um, behalve Kira Knightley, de overige ja. mensen acteren geweldig. Hartstikke goed. En de decors zijn heel mooi. Echt in het oude Wenen. En uh, gewoon, ja, mooie kostuums, mooie mooie alles erop en eraan. Hoe was Dolf Jansen? Ja, geweldig. Ik heb hem rot gelachen. Ja? ja. Ja. Ben je een liefhebber van cabaret? Ja, zeker. en uh, ja, Ik vind Dolph Jansen toch echt wel een natuurtalent. Waar ik nooit zo goed tegen kan. Dat is met het acteren, weet je wel. Als, je, als mensen overdrijven of ja. cabaretiers die lollig doen... dan denk ik altijd van ja, ja. Maar Dolph Jansen is gewoon grappig, weet je wel. Als, die, als die man gewoon praat, dan... Uh... Ja, gewoon praten nee, nee, het, het is, uh, Kijk, als ik lollig doe... Een soort doe, Formule 1-snelheid, Precies, ja, maar als, als ik lollig doe... ben ik nog niet half zo grappig als hij, als hij gewoon praat. Laat staan als hij grappig gaat doen, weet je wel. Maar uh, hij, hij heeft het gewoon van nature. En ik vind het gewoon uh, ja, heel leuk om naar te kijken en te luisteren. En uh, ook dat je merkt dat hij ook ja, buiten zijn show, wat hij zeg maar, gewoon uh, brengt... heel veel uitstapjes uh, improviseert. maakt en improviseert. En heel veel op inhaakt dingen aan het publiek vraagt. En, Zoals uh, bijvoorbeeld toen jij er was? Nou, er kwam bijvoorbeeld uh, een stel dat kwam te laat... En dan begint hij oh ja. meteen al van... ja, ik begin altijd stipt om acht uur... want dan uh, heb je altijd twee mensen die te laat komen... en uh, daar kan je dan lekker op inhaken. En uh, die gingen natuurlijk een beetje verlulzetten. Half uur uh, nadat ze binnenkwamen... was dat wij vanochtend de jas aan het uittrekken. En toen begon ze ook nog een broodje te eten in de zaal. Dus toen had ze het helemaal Maar dan gedaan, maakt ze het ook van toen. haar. Ja, dus <laughs> hij maakt echt een beetje gehakt van haar. En Mag je deze ook. berg uh, cabaret lief hebben? Uh, ja, alleen heb ik de laatste tijd niet zoveel gelegenheid meer gehad. Maar uh, Frank nee. de Jonge heeft het soortgelijke ding... dat als iemand in de zaal niest, dat hij dan uh, uitbunt... Onmiddellijk daar dankbaar gebruik ja. van ja. maakt. Ja. Als, als het, want het was een oudejaarsvoorstelling ja. van Dolph Jansen... maar hij, ja. nu, hij actualiseert hem ja. gewoon uh, voortdurend. Ja, het ging deels over 2011... maar er zaten ook vrij veel actuele dingen in. En dat waren eigenlijk ook hele leuke stukjes. Zit er een... Uh, ja, ja, je hoeft geen grappen te verklappen... maar zit er een boodschap in? Heeft hij een soort... Mm, ja, er zat iets van een rode draad in van een kastanje... die hij uh, mee had genomen uit het bos en ging planten. En dat kwam dan steeds terug. Maar ja, die man gaat zo van een hak op de tak en in zo'n hoog tempo... dat die hele kastanje doet er eigenlijk niet toe. En uh, <laughs> dat hij hem uiteindelijk plant en, bo en een boom wordt... Dat, dat kon je wel raar van tevoren eigenlijk. Maar um, ja, de, ik denk de boodschap die hij vooral wil geven is... Uh, en dat vraagt hij ook letterlijk aan het publiek van... wat kunnen we zelf doen om de wereld een stukje beter te maken? En dat is voor hem ook een hele serieuze vraag en terecht. En, uh, met de antwoorden die hij krijgt van de mensen uit het publiek... gaat hij dan ook echt aan de slag. Hij gaat met zijn die... discussie ook. Ja, en, en hij heeft overal wel wat op te melden. En soms serieus, soms grappig. Maar in ieder geval, hij boeit elke seconde. Z Zou het iets voor jou zijn, stand-up comedy of cabaret? Ik weet niet of ik daar uh, geschikt... Uh, Je bent zoveel zender. Ja, ja, ja, ik heb er ook stiekem wel eens aan gedacht... maar ik weet niet of ik dat kan. Dat zou ik dan echt uh, in besloten kring heel voorzichtig ja, moeten gaan proberen, ja. ja het is, de Michiel waar je zegt, uh, ik vind het leuk, maar ik kom er niet aan toe. De, dat is het probleem bij, bij ja, lezen, theater, uh, muziek, et cetera? Uh, ja, en van het vaderschap. Uh, het vaderschap, jij, van het kamer, vaderschap ja. Ik. ja ik, ik heb laatst nog Theo Theomase gezien, maar alleen in de film uh, Minoes... Ah, ja. Dat is ook een erg leuke film. Ja, je schijnt nu ook naar hem in theater te moeten. Ja. Want fantastische recensies. Uh, als, je, als je moet kiezen... Uh, ik heb al zo'n vermoeden natuurlijk, Pascal... Mm -hmm. maar tussen de film of uh, Dolph Jansen. Ja, ik zou mensen uh, Dolph Jansen aanraden. Om daar naartoe te gaan. Ja. Want hij speelt uh, nog een hele tijd. De, Michiel, als jij zou moeten kiezen tussen die twee, de film of Dolph Jansen? Uh, ik zou niet willen kiezen, maar... Uh... Ja, ik, ik, ik heb een zwak voor, uh, voor Freud en, uh, en Jung, die psychoanalyse... waar ik heel lang geleden ook mee bezig ben geweest voor mijn studie. En ik ben in rondgelopen. Dus rondgelopen. Dus, ja, ik, ik ben ook benieuwd omdat de hoofdrolspeler is ook uh, Figo Mortensen... die Freud speelt, die we alleen kennen van uh, The Lord of the Rings ik ben benieuwd hoe hij het hierin gaat doen. Wat ik trouwens opvallend vond... er is geen één scène in die hele film... dat hij niet aan zijn sigaar lurkt. Ja, ja. Dat moet je maar eens opletten. Dat is echt bijna een soort caricaturaal dingetje geworden. Zelfs als hij in zijn bed legt, rookt hij nog sigaar. Het Dangerous Method, heet de film... draait vanaf deze week in de bioscoop. En Dolph Jansen speelt nog tot en met juni in de theaters... in heel Nederland, voorals u daar naartoe wil. Pascal Griffioen oftewel Defby en Michiel Lezenberg, beide dank. Graag gedaan. Straks onze hoofdgast, Gelie Verbit, maar nu eerst... Dames en heren, luisteraars, de wereld verandert. Zaken die we vanzelfsprekend vonden staan op zijn kop. Crisis, bezuinigingen, kortom, een uh, teringzooi. Toch zijn er nog altijd bedrijven die doen alsof er niets aan de hand is... en het schip met de Gouden Bergen ieder moment binnen kan zeilen. Daar proberen ze via tv-sportjes ons van te overtuigen. Een van de hoofdrolspelers in een van dat soort sportjes zit bij mij aan tafel. Het is de heer Grijpman Graink. Meneer Graink, waar gaan dat soort sportjes over? Nou kijk, als belegger wil je zoveel mogelijk geld verdienen... maar dan heb je de juiste tools voor nodig. Investeringsoppeppers noemen wij dat bij stink.nl. Maar kijk maar achterom. Ja, even om met dat laatste te beginnen, daar snap ik al geen reet van. U staat in een schemerig landschapje met allerlei herrie... Ja. alsof er vliegtuigen landen. En een enorm lichtgevend bord op de achtergrond... waarop met een hoop bombarisch stink.nl staat. Waarom? Nou kijk, als belegger wil je zoveel mogelijk geld verdienen... Dus kan het er maar beter uitzien alsof we ook inderdaad geld hebben. Maar, maar waarom achterom kijken? Nou kijk, als belegger wil je zoveel mogelijk geld verdienen. Dus je wordt ook zo paranoïde als een gek dat een ander ermee van doorgaat. Ja, maar als u dat zegt op televisie en ik kijk achterom... dan zie ik mijn eigen boekenkast en een dresswaartje dat ik iets onder Antwerpen op de kop heb getikt. Ja, Begrijp kijk, als belegger wil je zoveel mogelijk geld verdienen... en wel zo snel mogelijk. Dus misschien hadden we iets langer over dat zinnetje moeten nadenken. Ja, inderdaad. U heeft het ook over investeringsoppeppers of investment boost, zoals de Duitsers het zo mooi kunnen ja. zeggen. Maar beleggen is toch al lang niet meer hetzelfde als investeren? Ja, kijk, als belegger wil je zoveel mogelijk geld als maar kan verdienen, zo snel mogelijk. Dus dan heb je geen tijd voor investeren. Je haakt in op iets wat loopt en probeert op tijd met de tools van Stinkpunt en weer uit te stappen, voordat je bij gebrek aan instinct erin steekt. Ja, dus u profiteert van iets wat al goed loopt en bent weg als het wat minder gaat. Wat, ja. wat dat ook betekent. Bedrijven failliet, mensen op straat. Ja, misschien leg ik het niet goed uit, maar als belegger wil je zo snel mogelijk... zoveel geld als menselijke wijsbaar mogelijk is verdienen. En dan kijk je niet op een over de kop gaand negen bedrijfje ergens in de Congo... of 1500 mensen ontslagen in Oost-Groningen. Maar dat beleggen, dat, dat is toch ook niet voor iedereen? Jawel hoor, met onze tools kan iedereen... Wanneer Graajink, kijk me eens aan... Dat is niet waar, toch? Nee. Kijk, als je iemand bent die vijf dagen per week voor een klas staat... met 28 leerlingen voor een modaal inkomen... of je werkt in de zorg, ja. Dan ben je al blij dat je rondkomt of op vakantie kan. Dat bedoel ik. Maar er is ook een groep mensen die meer verdient dan ze op kunnen maken... of op oud geld zit. Stilstaand geld dus. Die mensen kunnen dus dat geld te veel. En dat is natuurlijk een grapje, want voor ons beleggers... bestaat te veel geld helemaal niet. Dat geld kunnen ze beleggen bij stink.nl. Meneer Grijink, ja. de hele economie is de kluts kwijt door bankieren... die ons erin hebben geluisterd, mm -hmm. ten faveur van de aandeelhouders. De idee van een marktwerking in sectoren als de zorg en het onderwijs werken niet. Mm -hmm. Gehele landen staan voor het uitkeringsloketje. Waar bent u mee bezig? Nou kijk, als belegger wil je zonder enige inspanning... scheepsladingen geld verdienen aan de paniek en onzekerheid van anderen. Meneer Grijink, hey. kijkt u eens naar het vogeltje in mijn hand. Ik zie helemaal geen vogel. Sanne Wallis de Vries en Pieter Bouwman. Het NWS-journaal nu met Lieslot Thomas. Turkije lijkt voorstander van het instellen van een veilige zone... op Syrisch grondgebied voor de opvang van vluchtelingen. Afgelopen dagen zijn duizenden Syriërs de grens met Turkije overgestoken... en de Turkse autoriteiten zeggen dat het steeds lastiger is... om de mensen op te vangen. Turkije roept verder zijn burgers in Syrië op het land te verlaten... omdat het daar te gevaarlijk is.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 Rinoi Kan wordt per 1 april nog wel herbenoemd als cer voorzitter Dat is nodig omdat zijn huidige termijn op die datum afloopt. En in Lommel in België is woensdag een herdenkingsplechtigheid... voor de slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland. De herdenking wordt bijgewoond door de Belgische koninklijke familie. De burgemeester van Lommel zei dat koningin Beatrix er ook bij zou zijn. Maar de Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat dat niet klopt. Volgens de RVD wordt nog overlegd wie er namens Nederland bij zal zijn in Lommel. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Het is nog niet druk op de weg. Er zat wel file op de A2, Eindhoven-Maastricht. Want er is een vrachtwagen gestrand bij Nederweert. Die blokkeert daar de rechter rijstrook. Er staat 5 kilometer file achter. Op de A4 Den Haag Amsterdam zorgt een versmalling bij Dorp voor 4 kilometer. En op de A58 Breda Tilburg gebeurde een ongeluk tussen het Galder en Knoppelt zit Zat Er staat 5 kilometer file, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Mom. Een hele goede middag. APPLAUS. Welkom. Vrijdagmiddag live vanuit de kroon in Amsterdam. Uh, Eén huishoudelijke mededeling, want dat vergat ik hier voor het nieuws. Ik had even moeten zeggen voor de mensen die, die muziek van Steven leuk vinden: dat ze een nieuwe single kunnen winnen als zij weten hoe die heet. Want als je dat weet, mail je dat naar vrijdagmiddaglife.nl. En voor de snelste reageerders hebben wij de CD Indecisive en de nieuwste single klaar liggen. Dus dat is de moeite waard. Naar vrijdagmiddaglive@avro.nl. Ze is op toeneen met een missie, het verkopen van onze parlementaire democratie. Middels een boek, een tv-serie en interviews, zoals vandaag hier in Vrijdagmiddag Live. Onze voorzitter van de Tweede Kamer, Gredi Verbeet, welkom. Goedemiddag. Toch even vooraf, uh, vanmiddag wordt het bekend, hè? Ja, vanmiddag wordt het bekend. Wie wordt de nieuwe fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid? Ja. Wat denkt u, Plasterk of Samsung? Ik heb echt geen idee. Jawel. Nee, eerlijk U, u weet het misschien al. Nee, ik weet het ook niet. Niet? Nee. Krijgt u dat niet uh, nee, hoor, informeel? Ik ben, even? Ik, ben, ik ben gewoon een lid van de Partij van de Arbeid. Nou ja, toch een iets bijzonderder lid. Nee hoor, nee, nee, niet? Nee, okay. nee. Binnen de PVDA ben je gewoon lid. U mag ook er ook niks, niks over zeggen als u het weet. Ik mag alles. Wel. Maar ik wil het niet. U wil het niet? Nee. En wat lijkt me zo lastig? Want u bent ook al geboren en getogen. PvdA-jaarster, politica. Ik ben geboren en getogen Amsterdammer. En op latere leeftijd ben ik lid van de PvdA geworden. Maar uw ouders waren <tie> al sociaal En mijn opa en oma ook Werd er al. Al met de paplepel ingegreven. Ja. Ja. En dan mag u, ja. u uw mening nooit geven als Kamervoorzitter. Nou, dat, dat, ik mag over veel dingen mijn mening geven, maar niet zozeer over dingen waar collega's al een mening over geven, want dan wordt het zo'n ratje toe. Hmm. Vindt u het wel een goed besluit geweest om die verkiezing voor fractieleider te organiseren? Ja, ik was aanvankelijk was ik niet zo enthousiast, maar ik, zo, nu het zo gaat, zoals het gaat, vind ik het eigenlijk wel heel leuk. En heeft ook wel, geeft ook wel een extra dimensie aan, uh, aan de keuze. Een feest voor de democratie noemde Speckmannen te voorzitter. Ja, en vooral in de combinatie met de fractie gewoon gezegd... heeft wij zijn bereid om het zo te doen. Hè, want de fractie heeft dat natuurlijk wel in eigen hand. Die is daarin meegegaan. Ja. Ja. Die heeft zich, uh, gezegd wij gaan ons neerleggen bij wat er ja. uit, uit die verkiezing komt. de wisdom of crowds. Daar schrijft u ook over in het boek. Gaan we het uitgebreid over hebben zo direct. Maar eerst gaan we luisteren naar een lied dat over u is geschreven... door Susanne Matthijs. en nadat ze googelde op uw naam. En wilde graag klaar over worden met een witte jas... En een spiegelei, dat mocht niet van haar vader. Haar ouders waren allebei onderwijzer. Moeder, haar grote voorbeeld, leerde haar over emancipatie. Ze stond dag en nacht jong, kinderen. Maar blijft werken en wordt ook een juffie. Ze gaat als assistente politiek in. Zij is geduldig en betrouwbaar Stond dag en nacht voor Admelkert En Tineke Netele Bos klaar Zelfs haar haar was wel eens moe Maar met Gerdy nooit gedoe Warm en hartelijk Werkt hard naar een plek Op de P van de A-lijst toe En wordt de vrouw met de halen Moeder dada, van de kamer, Gerrie verbeet. Dada, dada, dada, toch een soort klaar over. Dada, dada, Zij heeft een passie, passie voor Japanse, Japanse prenten en Indonesisch koken. koken, koken. Maar gaat liever met haar kleinkids naar arts dan dat ze ver op reis is. Heeft haar wenkbrauwen geplukt en nagels keurig gelacht. Want oma houdt drie wekelijks open monumenten dag. Vrouw met de hamer, moeder van de kamer. Ga er liever bij Toch een soort klaar over. Vrouw met de hamer. Moeder van de Kamer, Gerrie Verbeet. Always her act together. Her act together. Woo. Vera K. Milou van Bodegrave en Susanne Mathijs over mijn gast Gedi Verbeet. Ik ben er helemaal verlegen van. Klopt het ook? Ja, het klopt allemaal. Allemaal? <laughs> nou ja, of ik altijd bij act together heb, dat moet ik vanmiddag nog maar weer bewijzen. Hè? We zullen het zien. <laughs> maar wel dat jeugdtraumaatje van dat u geen klaar over mocht. Ja, dat zit heel diep. Zat dat heel diep? Ja. U, wilde, u wilde dat heel graag, nou ja, je mocht ook iets eerder uit de klas weg. Oh, daarom? Ja, nou, dat vond ik altijd wel leuk. Dan, dan had je natuurlijk een heel deftig, zo'n zo zo glanzend oliepak aan, wit... En, dan, ja, de, en dat dan, bordje ja, het bordje natuurlijk. Ja, ja. Ja. Ja, u ziet maar, het voor u. Suzanne zong eigenlijk, samen met, met Vera Milou, uh, ja, nu voorzitter de Tweede Kamer, toch een soort klaarover geworden. Nou, in die zin dat je. Ja, dus, ik had er Zit wat in? in hè? Ik was er niet. Ja, echt van hem heel diep. Ja. Dus uiteindelijk toch nog rehabilitatie. Ja. Want u bent een klaarover in de Tweede Kamer? Nou, je bent wel, ik noem mezelf altijd: ondersteunende aan wat daar gebeurt. Het gaat niet om mij, het gaat om, om, om dat alle leden, niet allemaal tegelijk, liefst uh, gewoon goed hun punt kunnen maken. Ja, daar gaat het om. En u besteedt altijd veel aandacht aan uw Dat Kunnen we vandaag ook weer zien. Mensen die willen zien hoe mevrouw Verbeter uitziet, avro.nl slash vrijdagmiddag live. Uh, want we werden ook gebeld vooraf door uw medewerkster. In verband met waar u precies zou zitten voor het raam en wat u dan aan zou moeten trekken. Ja, en of je hoog zit, want dan kun je beter een broek aantrekken. Ja. dus Zo bereidt u ze altijd overal op voor, ja? ja? Door schade en schande wijsgehouden, ja? ja. Dat is wel misgegaan, begrijp ik. Nou, en dat kan je, kan je echt zeggen. Als je op een anderhalf meter hoog podium zit... Ja. en een tafel waar niet zo'n rok om zit, zo'n soort als deze tafel... Nou, dan heb je hele warme ogenblikken. Kijk aan, ja, daar, ja. Zit je, daar zit je niet ontspannen eigenlijk. Nee, nee dat is heel belangrijk. En, en vindt u ook dat mensen in de Tweede Kamer er een beetje ja, representatief uit moeten zien? Nou, de, kamer, de Kamerleden zijn in die zin een spiegel van de samenleving. Dus vele, uh, vele vormen van kleding uh, kun je daar langs zien ja. komen. Ja, heeft heel u gevarieerd. Spek, uh, spekman, uw partijvoorzitter, heeft u nooit aangesproken op zijn kleding? Nee, dat hoefde ik niet te doen. Dat deden de anderen de, de andere wel, ja. ja, ja maar ja. vindt u het kunnen? Ja hoor, vind ik absoluut kunnen. Moet, dat vind ik nou echt eigenlijk zo totaal onbelangrijk. Ik bedoel, ik zie nou, u heeft ik... de CDA van Heim hem toch wel eens aangesproken... op het feit dat hij geen Colbertje aan had? Ja. Dat was, dat, ja, dat was een grapje. Ik oh. moet daar echt mee uitkijken. Want mijn grapjes komen soms iets te hard over, geloof ik. Maar het was, we moesten terugkomen van recess Vond niemand leuk. Dus de een zat er wat vleuriger bij dan de ander. En deze man is dus altijd zo tip top gekleed. Ja, hij kwam nu net en van vakantie terug. En over hem. Dus ik, beetje flauw, schrijf een briefje. Jasje in het hotel laten hangen. Ik vond hem zelf vrijleuk. Hij, hij was not amused. Niet. Nee, nee. Maar het was een grapje bij het deze. Het was echt een grapje. Goed, we gaan het hebben over, zoals ik het maar even noem, uw missie. Het redden of versterken versterken van de parlementaire democratie. U pakt uh, flink uit deze week. Ja, wel versterken hoor, want ik heb, ben een, echt een optimist. Ja, versterken is, is ja. natuurlijk uiteindelijk, moet redden worden uiteindelijk. Dat klinkt ook meteen beter, daarom zeg ik dat. Uh, u heeft een boek geschreven, ligt die voor me. Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. Deze week uh, de eerste aflevering van een tv-serie. Uh, we zien uh, de, de, ja, de Tweede Kamer achter de schermen. Ja. Do door u bedacht, hè? Ja, een, be een beetje wel. Ik, uh, ik had een groep uh, uh, ouderen die voor een dementenpartner uh, zorgen... Uh, op bezoek in de Kamer. En Jan Slachter van Omroep Max was daarbij. En die zei... Goh, zei ik, mensen stellen heel veel uh, vragen van hoe gaat dit, hoe gaat dat. Dus ik vertelde dat allemaal. En zei Jan, oh, dat wist ik eigenlijk ook allemaal niet. En dan zei ik, nee, dat weten heel veel mensen niet. Ik kreeg heel veel vragen over." Maak daar nou over. eens een tv-programma nou over. over. En ja. ik, dat vond hij blijkbaar wel grappig. De eerste aflevering was u meteen in de hoofdrol. Ik, ja, ik zag ja gewen... het was echt toeval, hè, want het lijkt nou al <laughs> u dat, dat zelf gepland was. heeft. Ja. ja, maar dat was echt toeval. het nou ja, ja. is niet uh, uh, het gebruikelijk onderwerp... voor de voorzitter van de Tweede Kamer om zich zo in de picture te spelen. Nee, in tegendeel. Ik probeer altijd een beetje uit beeld te blijven. omdat ik niet wil concurreren met de camera's, met mijn collega's. En de, u doet nu het tegenovergestelde. Ja, dus dat moet ook gauw afgelopen zijn. Oh ja? ja. U gaat hierna weer snel. Ik de ga hem onderwater. Toe, ja, hoor, voor zover heerlijk, mogelijk. Ja. Krijgt u eigenlijk royalties voor die TV-serie? Nee, of... natuurlijk niet. Oh ja, maar u heeft het bedacht. Nee. zodra ik wordt het een hit. Ik kan me voorstellen dat andere landen het ook leuk vinden. Ja. Ik zou er nou, toch nog eens over nadenken als ik u gaan was. gaan we naar een goed doel. Naar nou, goed doel, als, als u de royalties krijgt. Ja. Er zit ook een educatief element in, hè? want we zagen in de eerste aflevering... niet alleen u handen met vrouwen en klederdracht... maar ook bijvoorbeeld hoe het stellen van vragen in de ja. kamer, in zijn werk ja. gaat. Ja. U bent degene die mag bepalen welke vragen er wel en niet gesteld worden. Ja, dat klopt. Dat is een van de weinige dingen waar je als voorzitter in je eentje over beslist. Uh, de, de leden kunnen vanaf donderdagmiddag als de vergadering sluit, kunnen ze uh, mondelingenvragen indienen. Die moeten altijd te maken hebben met de actualiteit, ze moeten urgent zijn. Nou, het zijn er uh, altijd te veel, hè? want het is populair, ja, want het ik, wordt uitgezonden ja, op de. Daar ben TV. ik door blij om, want daarom mag ik kiezen. Hè? Ja. Dus als het precies zes waren, had ik natuurlijk, was er niks aan. En dan moeten die. Uh, het belangrijkste is eigenlijk dat die, dat die vragen niet al op, op een andere plaats in de Kamer in behandeling zijn. En uh, als dat uh, niet het geval is, dan ga ik ze dus beoordelen... en dan gaat het ook om actualiteit, om urgentie. Is het ook nog een beetje te begrijpen voor de mensen... die niet ingevoerd zijn in zo'n onderwerp? Ja, en dan heb ik er uiteindelijk zes. Echt u er wel eens ruzie over als u vragen schrapt? Is Vandaan. mij eigenlijk nog nooit gebeurd. Mensen stellen wel eens een vraag, waarom heb je dat toegelaten... en waarom dat niet? En vooral dat niet is dan vaak een eigen vraag. Ja. Maar uh, nee, ruzie heb ik nog nooit nee, het over gehad. Het lijkt heel nuttig, het stellen van vragen... maar ik, ik begrijp begin van dit jaar lagen er nog 30.000 op... Onbe onbeantwoorde vragen. Nou, dan ja. Het klinkt niet aardig, maar dan haalt u een paar dingen door de okay. wacht. Ja. Legt u uit. Uh, dit zijn mondelingenvragen. Dus die, die worden iedere week... Is dat, hè, daar bouw je geen voorraad van op. Weg is weg, hè, want dan is het in ieder geval niet actueel meer. Verder heb je schriftelijke vragen. En dat gaat in Nederland eigenlijk heel erg goed. De, de kabinetsleden beantwoorden heel snel die vragen. Want anders weten ze ook. Dan zet ik ze om met voorrang in een vraag. Dus dan mogen ze voor dan de moeten ze wel doen. Ja. Ja. Wat doen. Waar ik wat een voorraad van heb, noem ik ja. dat. Dat is van 30 leden ledendebatten. Niet 30.000 zoveel als u dat noemt, maar nou, toch wel een, toch wel een flink aantal. Ik, uh, ik heb het uh, uit een artikel, maar blijkbaar klopt dat dan niet. Maar oh. die vragen die worden allemaal, allemaal goed uh, op tijd beantwoord. En dat gaat soepel. En... Nou, ik moet soms een beetje uh, mensen aansporen. En Kamerleden mogen ze er ook aan helpen onthouden. Hè, helpen ja. herinneren dat ze nog een paar vragen te, te goed hebben. Ja. Ja, er was nog wel wat verbazing, trouwens, over die tv-serie. Want niet iedereen wist überhaupt dat die tv-serie er was. En dat ze op tv uitgezond. Uh, nee, nee. Emil Roemor zei er iets over van. We zijn niet geïnformeerd. Is dat zo? Ja, No. Heeft u ook niet, uh, niet gehoord? Nee hoor, want ik heb het zelfs, in wat ik niet vaak doe... maar in dit geval zelfs in het presidium van de Kamer... het bestuur van de Kamer, heb ik het ook verteld. Ja. Nou ja, ze en, zijn wel Kamerwaars gewend, zou je zeggen. Ja, volgens de mij federaar. vond hij het enig. Laten we het over uw boek hebben. Uh, Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter. U heeft daar uh, meerdere mensen in geïnterviewd. Bram Peper, Femke Halsma, maar politici, maar ook ja. journalisten, schrijvers. Uh, met, met, met als vraag, uh, hoe kunnen we onze parlementaire democratie versterken? Ja, en hoe kunnen we ook meer bondgenoten van de uh, parlementaire democratie? Dat die, uh, daarvoor uit laten komen. Dat je ook enthousiast bent. De parlementaire democratie is natuurlijk in Nederland net zo gewoon als de water uit de kraan. Hè? Wat eigenlijk ook helemaal niet zo gewoon is, schoon water, althans. Maar ja, mensen zijn eraan gewend. En ik zou graag willen dat we daar ook een beetje uh, trots op zijn. En net zoals Ajax niet kan scoren zonder supporters op de tribune, hè, die flink meeschreven. Ook de politiek heeft betrokkenheid van, van, van mensen, van kiezers, van kijkers nodig. Ja, maar u sluit af met de conclusie dat we eigenlijk even de beste parlementaire systemen Sterkste, zeker. ter wereld hebben. Eh, dat ook de toekomst er eigenlijk wel rooskleurig uitziet. Want jongeren eh, ja, die zien eigenlijk nut van het algemeen belang steeds meer in. Ja. Kortom, eigenlijk had het boek niet geschreven hoeven worden. Nou, dat is echt de eerste vraag die ik nog niet had verwacht. Maar daar moet ik even over nadenken. Nou, het is wel zo dat ik met een heel andere uh, uh, uh, opvatting. zeg maar, na die interviews uh, was dan, dan daarvoor. Want ik dacht voor die tijd dat het vertrouwen in de democratie. dat dat echt mijn onderwerp zou moeten zijn. Omdat je vaak mensen hoort zakkenvullers en zo. Nou, en uh, toen zei hem van Zei Zij Gunt, daar in Den Haag? Ja, en hem van Gunsteren zei eigenlijk helemaal aan het begin. Het was het eerste gesprek wat ik voerde vertrouwen is een bijproduct. Het gaat uiteindelijk of mensen begrijpen en zich aangesproken voelen... door wat jullie in de Kamer bespreken. En met dat idee ben ik verder die gesprekken ingegaan. En bijvoorbeeld in het gesprek met uh, uh, Winsemius. Die zei van, ja, maar je hebt eigenlijk een, groep, een aantal groepen mensen... en de groep mensen die, die zich minder herkent in de onderwerpen, neemt toe... En de groep mensen die eigenlijk de politiek als een hindermacht ziet, neemt toe. En als een hindermacht? Ja, alsof we hebben alleen maar last van die gasten. Die bedenken iedere keer andere dingen. En uh, mijn leven kon ik ook wel leiden zonder de politiek. Dus de groepen die zich afkeren? Die, eigenlijk? Ja, die, ja, die eigenlijk de een met, met verschillende motieven, maar het eindresultaat is hetzelfde. Is het dus die ze niet keren zich zelf... ze af van de politiek. Ja, en, van het en, daar, en daar zou ik dus eigenlijk uh, als antwoord op willen geven. dat we wat meer de agenda van de Kamer uh, uh, samenstellen. Uh, met, uh, ja, met, met betrokkenheid van grote groepen burgers en ik probeer dus politieke partijen die daarover gaan, want ik ga er helemaal niet over te overtuigen dat, dat het dat goed zou doen. zijn als nee als het goed zou zijn als de samenstelling van de kamer zo gevarieerd mogelijk ja. is. Ja, nou, wat we allebei over hebben, maar de, de, dat eerste, want u maakt zich ook zorgen, schrijft u ook in het boek uh, over de vraag of het parlement eigenlijk nog wel weet wat er leeft. Nee, nou ja, dat, dat bedoel ik net. Ja. nou ja. Uh, waar mensen nou echt van wakker liggen, weten wij dat. En uit onderzoek wat, we, wat ik zelf uh, heb gedaan... maar ook wat uh, David van Rijbroek bijvoorbeeld gedaan heeft in België... is dat, uh, dat er hele andere uh, dingen mensen bewegen dan je zelf denkt. Ik dacht bijvoorbeeld voor ouderen goede zorg het allerbelangrijkste was. En toen wij als themacommissie een peiling hielden onder uh, bezoekers van het internet, toen bleek dat ze zich veel meer zorg maakten over hun mobiliteit als ze ouder waren. Kan ik nog wel de deur uit? Maar kan ik nog wel ergens naartoe? Wordt de kiezer of het volk dus niet voldoende serieus genomen? Nou, wel heel serieus. Alleen nu worden die onderzoekjes vaak apart door partijen gedaan. Vooral met oog op hun programma's. En ik zou graag willen dat we dat ook als Kamer gezamenlijk doen. Want misschien doen we het wel helemaal goed, maar we weten het niet. Nee. En ik op, zou die check willen doen. Op, op de site van Trouw, de krant, staan reacties op een interview met u. En daar zeggen heel veel mensen... Ja, luister, allemaal mooi, die parlementaire democratie redden. Maar Nederland heeft straks toch ni niks meer te zeggen. Europa neemt alles over. Nou, dat vind ik hartstikke goed als mensen daar zich bewust van zijn. Dat je daar moet, heel erg op moet letten. En het Nederlands parlement heeft sinds het, uh, zeg maar de afspraak van Lissabon... kunnen wij veel meer invloed uitoefenen dan ooit tevoren. En onze eigen Kamerorganisatie is er ook op ingericht... dat Kamerleden zeg maar, een signaal krijgen... Hey, nou is er iets aan de hand in Europa waar we ons even mee moeten bemoeien. We Juist daar zelf... is de versterking van die parlementaire Absoluut, democratie voor nodig. is heel belangrijk, want anders krijg je een technocratie. Mag ik heel even tussen want u, u was ooit assistent van Melkert... Ja. Uh, de laatste tijd gaat het weer veel over fortuin. Dat is ja. de man die bijna zou je kunnen zeggen melk ten val bracht. Uiteindelijk wist melk het niet goed om te gaan nee. met dat fenomeen. Heeft dat uw mening hierover ook beïnvloed? Nou, ik denk het wel. Zeker als, je, als ik terugkijk. Ik ben na die verkiezingen in 2002 uh, ze veel gaan praten met mensen die op fortuin uh, gestemd hadden. Omdat ik geïnteresseerd was in, uh, ja, in wat, wat hen bewoog. En wat mij opviel was dat ze uh, eigenlijk. Uh, uh, even, jullie zeggen altijd van ja, maar zijn oplossingen deugen niet. Maar jullie hebben er ook een potje van gemaakt. En laat die man het nou gewoon eens proberen. Ja. En dat heeft mij toen eigenlijk wel geraakt. Ik denk van ja, je moet ook af en toe wel eens uh, anderen de kans geven... om te kijken of ze het beter kunnen. Niemand heeft de wijsheid in pacht in Nederland. Ja. Z de, de, tegelijkertijd zegt u... Uh een aantal dingen, hè. dus je moet als Kamer je meer bewust zijn... van wat dit soort ja. dingen, die mensen zeggen, die ze vinden. Ja. Uh, ook dat je misschien naar de samenstelling van de Kamer moet krijgen. U kreeg nogal veel, uh, ook over u heen toen u zei... ja, dan moet u meer laag opgeleiden in de Kamer. Laag, lager opgeleiden. Lagere opgeleiden. En het ergste vond ik nog, dat mensen met een hoge opleiding... dat duiden als tokies. Alsof mensen die geen universiteit hebben dus een tokie zijn. Dan ben ik ook een tokie. Ja. Ik heb ook je hebt hele beschaafde, en... lagere opgeleide mensen. Nou, ik. je hebt hele ja. wijze. Mijn oma heeft alleen maar lagere school gehad en... Buitengewoon verstandige wijze mevrouw. Ik vind dat zo raar dat. Maar waarom zou dat helpen, meer lager opgeleid? Omdat je dan, uh, nu vind ik, wij zijn, zijn, uh, lijken wij allemaal in de Kamer een beetje op elkaar. We hebben allemaal dezelfde soort uh, interesses, uh, uh, zeg maar, het soort mensen wat op onze verjaardag komt, denk ik dat allemaal een beetje op elkaar lijkt. En ik denk dat het mooi zou zijn als je als Kamerleden, 150 samen, contact zou hebben met alle hoeken en gaten van de samenleving. Maar ja. dat, dat hangt toch niet van je opleiding af? Ik bedoel nee, zowel als hoger ja. opgeleid, Nou, dan is ja. het toch helemaal geen probleem? Jawel, want ik denk dat hoger opgeleiden... Uh, vaak ook op hun eigen verjaardagen mensen hebben... die een beetje op hen lijken. En ik wil graag dat er een dwarsdoorsnee komt in de Kamer. Net zoals we in de samenleving verschillen... zou ik het mooi vinden dat we ook in de Kamer verschillen. Ja. En dan snap ik best dat er wat meer juristen in moeten dan... Maar misschien uh, dan... doet opleiding er niet toe... maar dat je wel een beetje slim moet zijn. Want het is nogal ingewikkeld om ingewikkelde... Onder Simpel uit te leggen en andersom. Maar, maar zelfs opleiding en slim zijn heeft niet alles met elkaar te Precies. maken. Precies. Ik heb net iemand hier horen zitten, uh, de, uh, meneer Griffioen. Ja, Pascal Griffioen. Pascal Griffioen leek mij, mij buitengewoon slim. Hij ja, is ook opgeleid. Die heeft allemaal grafische opleidingen gedaan. Ja, en dat heeft dus niks te maken met universitair geschoold te zijn. Maar, ja, maar paar ik, ik draai moet het je om. Hebben, ja? Dus als het er niets mee te maken heeft, dan doet het er ook niet toe of je meer lager opgeleide de kamer in brengt. Wel, want je, ik wil die... Ja, u snapt het niet. Ik, ja, nee. Ga, nee. Dan ga ik eens even denken, hoe kan ik dat u nou uitleggen? Mensen zijn verschillend. Ja, ja. zover kan dat ik ook, met u meegaan. Ja. En ik vind het dus democratie... dat je al die verschillen ook in het parlement ziet. Natuurlijk kan een man heel goed opkomen... Ja, voor dan de, moet de belangen je voldoende van de voldoende etniciteiten... voldoende, ja? noem maar op, dat is ja? toch niet te doen? Tuurlijk is dat te doen. Dat je alles helemaal representatief in de twee, ja, die 150 in geval, mensen? in ieder geval geen niet te veel monocultuur. Dus ik vind het heel prettig dat er ook vrouwen in het parlement zitten. Ik vind het prettig dat er jongeren zitten. Ik vind dat er iets te weinig ouderen in zitten. Maar het kan mij niet gevarieerd genoeg. Begrijpt u het nu? een beetje? Ja, ik, be ik begrijp het, maar ik ben He, het alleen niet met u eens. Maar goed, dat is wat anders natuurlijk. Dat hoeft ook eh, niet. Eh, dan, hoe krijgen we het dan voor elkaar? Want u zegt, die Kamerleden die hebben niet altijd voldoende zicht op. Onder andere hè, doordat ze op verjaardagen de verkeerde mensen tegenkomen... over wat er leeft onder de mensen. Hoe krijg je dat dan, behalve even die samenstelling veranderen... maar dat die mensen die er nu zitten, dat die wel daar voldoende zicht op krijgen? Wat, op wat voor manieren zou je dat voor elkaar nou, kunnen krijgen? Dat, een van de ideeën is dus om ze meer gezamenlijk op zoek te laten gaan... naar waar anderen uh, in de samenleving zich uh, druk op... Maken. Op wat voor manier? Nou, ik, dat, ik weet niet op wat voor manier. we hadden het over chatsessies in het boek. Heb ik het er ook over gehad? maar ja. Ik heb het over heel veel dingen gehad. Ja. Nou ja, ik noem maar wat. Maar dat zou kunnen. Maar uh, dat is nou iets waar ik met mijn eigen collega's over in gesprek wil gaan. Van hoe ze, vinden jullie het ook een probleem? Want misschien denken zij er wel net zo over als u. En ben ja. ik de enige die dat als probleem ziet? Die weet. Zou zomaar kunnen, maar ik denk het niet. Ik denk dat er veel mensen zijn die, die denken van nou, die verbetert wel een punt. Ja. En dan moeten we met elkaar gaan kijken, hoe gaan we dat aanpakken? Om het vertrouwen ook in de politiek weer uh, ja. hè, te, terug ja. te krijgen of groter te krijgen. Uh, ja, daar, daar speelt natuurlijk ook altijd uh, bij dat vertrouwen een rol. De manier waarop politici zich opstellen zelf. Hè? Ja. Laten we even luisteren hoe dat tegenwoordig in de Tweede Kamer uh, eraan toe gaat. Voorzitter, even over de toon van het debat vandaag. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de... ja, hoe zal ik het zeggen, de, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Voorzitter, mag ik hier meteen een vraag bij stellen? Nee, nee, echt niet. Jawel, want in nee, deze rekening record... mevrouw Halsema, als ik zeg nee, is het niet. Nou, u kunt vaststellen tot, uh, tot u een onsweegt, maar ik zeg uh, gewoon wat ik zeg. Zeker waar uh, de heer Cohen Nederland eerst 30 jaar heeft laten volstromen... met zijn islamitisch stemvee. Die ga ik even achter op de gang staan. Hier weiger ik naar de luisteren. Ja, ik doe eens normaal, man. Dat acht. Ja, doe het normaal, en man. Dat is de, ja. Lekker zo, normaal. Dat heeft hij niet. Dat ja, laatste veroorzaakte misschien nog wel het meeste commotie. Maar u kunt ook heel streng zijn, hoorden we ook, hè, ja, tegen mevrouw Halsema. Ja, moet ja. ook. Dus de klaar over in mij. Is het moeilijker nu dan voor uw tijd om Kamervoorzitter te mijn zijn? Mijn voorgangers zeggen van wel. Uh, aan de, ja, ik, vind het, ik kan het niet vergelijken, natuurlijk. Nee, we hebben uh, het ook even gevraagd aan iemand die u zelf... Uh, als minister geloof ik wel... nou bewonderd is misschien te sterk, maar u, u heeft zich daar positief over uitgelaten. Over uh, niet een partijgenoot, uh, ex cda ex-politicus misschien Klink. ook. Ab Klink? Ja, ah, dat dacht ik wel, ja, ja. Nou ja, ze gaf veel ruimte. Ik gaf ze even aan, parlementariërs om het debat aan te gaan. Uh, en dat is ook belangrijk, want het parlement is tenslotte toch een plek... waarin een minister en een kabinet van gedachten wisselen... met uh, de volksvertegenwoordigers uh, om beleid aan te scherpen, te corrigeren enzovoort. Dus daar moet ook veel ruimte voor zijn. Um, Tegelijkertijd de keerzijde daarvan is dat die ruimte ook wel gehanteerd wordt door derden... om eventueel ja, op hun toonhoogte te zingen. Uh, dat zal zij niet altijd heel leuk gevonden hebben. Maar ik denk eerlijk gezegd dat dat niet nadrukkelijk wel gaat... aan de manier waarop zij debatten leiden dan wel ruimte gaf... maar weg aan het feit dat de samenleving verandert... en dus ook het parlement verandert. Ab Klink, heeft u ja. een punt? Ja, natuurlijk he, heeft hij een punt, die samenleving veranderd. En ik hoorde net trouwens Doers normaal hier ook zeggen. Ja. Dus toen, en, ja, en stemvee, ik, heb dat toen, ik vond het zelf ook, het klinkt natuurlijk hartstikke beroerd. Maar eh, als je in de, in de handelingen van de Kamer kijkt, hè, de verslagen van de Kamer... dan wordt er gesproken over vrouwen als stemvee, over katholieken als stemvee... over boeren als stemvee. Blijkbaar is dat een term die in de politiek af en toe gebruikt wordt. En, en geen reden voor u om in te grijpen. Want u zou dat kunnen doen hè, als Kamervoorzitter. Ja, dat is er wel, of 60 ja, niet gebeurd. Dus blijkbaar is er geen één voorzitter erg dol op om dat te doen. Ja, ik, noem, ik ook... noem een naam en ik kijk naar uw gezicht bijsglas. Ja. die blijft heel knap ja. neutraal ja. ja. kijken. ja maar Want die heeft uh, al de kritiek daarop. Die zegt, ja, dat moet ze doen. En u heeft daar, geloof ik, heel erg genoeg van, van die kritiek, hè? Nou, nee, maar ik heb ook wel eens gekeken... maar ook onder zijn leiding zijn er dat soort dingen wel eens gezegd. Dus dat, uh, maar, maar het is ook uw opvatting toch om, om daar redelijk terughoudend in te opereren? Ik vind dat je terughoudend moet zijn. Ik vind dat de leden zelf uh, uh, ook op moeten staan. Als er echt mensen uh, aangepakt worden die zich niet kunnen verdedigen... zal ik het zelf altijd doen. Heel, vraag, heel vaak vraag ik ook wel om de toon een beetje rustiger. Mensen moeten de hele dag doen, hou elkaar een beetje heel. Karaktermoord heb ik al helemaal een broertje dood aan. Als op de man gespeeld wordt ja, en, en, en, en niet op de, de inhoud. Dat vind erger dan uh, taalgebruik. Maar ja. Dan grijpt u wel in? Als het, als het, als het moet, grijp, grijp ik in. Weet je, het. Het leidt het debat dan ook vaak weer af van de inhoud. Dan, wordt, dan word, kom ik plotseling uh, in, in de frontlinie te staan... terwijl ik natuurlijk uiteindelijk moet zorgen dat iedereen uh, tot, zijn, uh, tot zijn recht kan komen. Misschien leidt het wel tot meer belangstelling... voor wat er in de Tweede Kamer gebeurt, die, die stevige debat. Nou ja, dat soort brieven krijg je ook. Mensen zeggen van, nou, eindelijk begrijp ik het een keer. Ik vind spijkerschrift, hè, dat jargon praten... vind ik nog eigenlijk erger dan af en toe. Daar is. bent u ook altijd al ja, dat, heb ik ja. dat dat dat daar wijs ik wel altijd op, omdat ik het belangrijk vind... dat iedereen die het debat wat uh, volgt uh, mee kan doen. Maar het belangrijkste wat ik kwijt wil is... dit zijn echt de incidenten. Misschien vijf in de vijf jaar dat ik voorzitter ben. Meestal gaat het gewoon heel prettig, heel rustig. Dus door, ja, door al die prachtige sociale media... lijkt het wel alsof het altijd maar een rommeltje is. En zo is het niet. Meestal is Mensen het niet kunnen het trouwens ook steeds beter controleren. Want binnenkort zijn geloof ik alle debatten en vergaderingen... Vrijwel op alles, internet ja. uh, te volgen. Ja. Uh, het gaat ook heel goed, want er zijn steeds meer bezoekers... in de Tweede Kamer. De kijkcijfers voor uw serie. U heeft zelfs ik. Een, een heel populair uh, SBS-programma verslagen. Dus wat dat betreft ziet het er goed uit voor onze uh, democratie. Ik dank u voor dit gesprek, Tweede Kamervoorzitter Gerdie Verbeet Graag gedaan. Zodra gaan we debatteren over de vaste boekenprijs. Moet die worden afgeschaft, maar nu eerst de bonustrack van Staten. Voor mensen die op het internet kijken, die kunnen hem helemaal horen en zien. En hier tot aan het NOS Journaal Staten. Steeds minder, minder meer. Stef Bos wil steeds minder meer, zo heet zijn nieuwste album. Ik wil steeds meer, steeds minder. Wat maakt Stef Bos zo onrustig dat hij er weer prachtige liedjes over weet te schrijven? Er zijn te veel zenders, er zijn te veel ego's, het is niet gezond. Een gesprek over muziek, Nederland en een bijzondere band met zijn vader.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 Rijbewijs, bijstandsuitkering, huurverhoging, kinderopvang en schoolvakanties. Dus voor deze en andere vragen ga naar www.rijksoverheid.nl. De service in huis van Carglass komt daadwerkelijk elke voordeur van het land. Dat is mooi, denkt u misschien. Maar wat nou als je op Ameland of Ter woont? Goeie vraag. Waar we trouwens een heel simpel antwoord op hebben. Dan pakken we de boot. Net wat meer doen. Dat doen we graag bij Carglass. Carglass repareert. Carglass vervangt. Elke avond zien we afschuwelijke beelden uit Syrië. Met gevaar voor eigen leven zijn tienduizenden vluchtelingen de grens overgestoken. Het aantal vluchtelingen blijft groeien. Waardoor er gebrek dreigt aan opvang en medische zorg. Stichting Vluchteling helpt. Het Syrische volk kan niet zonder uw steun. Helpt u mee? Geef op Giro 999 Den Haag. Beter hoeft geen enorme sprong te zijn. Het is een kleine stap. Er bestaat altijd een beter. Om de hoek, verderop in de straat, een verdieping hoger. Je moet er voortdurend naar blijven zoeken. Monsterboard gaat altijd voor de betere oplossingen om de betere banen te vinden. Monsterboard.nl. Ga voor beter.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 BMW maakt rijden geweldig. Dit is Radio 1.